We gaan verder met, met de Brit Gadasha. Pagina 8. Uh, onderaan het vers 3. Uh, in deze perk, in deze perk 8, hoofdstuk 8, komen we een bijzonder aspect tegen... Uh, het genezen door Yeshua, het genezen van zieken. En dat is een bijzonder aspect, dan moeten we erg goed kijken hoe dat werkt, wat uh, is het mechanisme van het genezen van Yeshua. Het is iets wat absoluut onbekend in de wereld is. En zo, so was zegt, uh, ja, en zo so, uh, meent men dan zo so kinderlijk dat wat dat, dat zei en dan iemand wordt, uh, die gaat zien of die wordt rein of op welke manier, wat is dat? Sinds die tijd, sinds mensenheugen uh, uh, is, was, niet, was niet nooit zoiets geweest, niemand, als Yeshua dat deed, Yeshua dat deed. Maar, waar zijn al die nakomelingen van Yeshua? Ja, die die dus pleiten dat zij in hem geloven, ja of niet? En dat zij ook in staat gesteld moeten worden om zelf andere rein te maken. En te genezen. En tot leven roepen zoals Yeshua dat deed. Waarom niemand deed dat? Waarom kunnen wij dat niet zien? Alleen maar moeten we geloven. Duidelijk. Waarom moeten we geloven. En ook na Jeshua. Men zegt ook. Dat, hij, dat wat. Wie, iemand van die, van die. Dat er waren wel mensen. Die dat deden. Maar waarom is het nooit. Uh, uh, geen getuigen zijn. Echt wat het allemaal. is? Oké. Okay, een boek geschreven kan het altijd. Mooi om. Met welk doel dan ook. In ieder geval om een mens te laten geloven, door fysieke wonderen ja, te, te beschrijven. Maar uh, dan moet het ook in elke generatie, moet het ook bewijzen worden, ja of niet? Waarom dan iemand niet in het uh, Vaticaan of ergens anders, ja of niet? Ze zijn zo slim, zo heilige ja, mensen. Waarom laten ze het dan niet op een Sint-Pietersplein ja, in uh, Rome waar well, is het, Sint-Pietersplein, in het vaticaan oké, okay. doe er niet toe, daar is het, precies op Sint-Pietersplein, daar waar al die menigte staat, en dan laat het allemaal zien, de kracht die je hebt om, ja, als gelovige in Jezus, en in, ze zeggen dan, Jezus, om en dat te genezen op dezelfde manier. Om dan uit te drijven boze geesten. Er zijn genoeg klanten die boze geesten hebben. Ja? Om, hey, om ze bijvoorbeeld te, la, om zij te, te genezen. Waarom niet? Jij, toch, jij bent toch aanhanger van Jezus. Waarom doe je dat niet? Doen ze dat niet? Dus so, dat is een is bewijs. Een Gewoon een eenvoudig plat bewijs dat niet dat was de kracht van Yeshua Om iemand uh, kinderlijk uh, die zit dan ergens in een rolstoel en dan iemand dan komt zo'n zo'n man naar hem toe en die zegt dan stap en ha eh? Nee. Wat, wat, wat, het, wat, wat, het, niemand gaat, niet, nergens niemand het doet het. Eerlijk. En wat zal, dan, wat zal dan zijn met de ziekenfonds? Die moeten al die patiënten, eerlijk. en al die patiënten, al die, al die patiënten van die, die moeten komen bij, bij, bij een psychiater, bij, bij een psychiater. We wat, wat, hebben geen werk meer, al die psychiaters. Nou, laten ze dat allemaal. Uh, Kijk, laten ze allemaal genezen. Die, die, die, waarom zijn in de wereld alleen maar uh, de psychiatrische de patiënten alleen maar toenemen? Ja of niet? Dus al dat soort dingen die dan laten zien dat het uh, een kinderlijke voorstelling die men geeft aan laat smullen, gewone, gepeupelde. En uh, wie apprecieert dat, ik zie dat in het Westen, weinigen die dan nog, misschien nog uh, geloven in dat soort dingen. Maar arm in arm streken, arm in landen, misschien wel onderontwikkelde landen. Maar omdat ze weten ook niet wat voor, wat voor wonder Yeshua uh, maakt. En goed opletten, Geef ik nou goed, we moeten erg aandachtig kijken. En niet dat wij iets weten, niet dat wij dan kunnen zeggen, ja wij weten het wel. Dat is ook nou is absoluut niet onze intentie. Maar nederig ons te uh, wenden tot Yeshua, tot de tekst en verlangen dat Yeshua zelf ons antwoord geeft. En binnen het kader van de Kabbalah. Want well, de Kabbalah is niets anders dan de uitwerking, goed opletten wat ik probeerde te zeggen, de Lurianse Kabbalah, en er is geen andere Kabbalah. Alle andere Kabbalahs zijn ontleend aan de Lurianse Kabbalah, de, de christelijke Kabbalah, alle andere Kabbalah bestaat niet Kabbalah. Ja, but, uh, er bestaat dus één Kabbalah. Dus is ontleend Kabbalah is eigenlijk uh, ontleend, als het ware aan de leer van Jezus. Uitwerking, niet ontleend, uitwerking het is hetzelfde. De Kabbalah wat we leren is hetzelfde, niets anders dan uh, uitwerking van een simpel idee van het geven dat wij terug kunnen vinden bij Jezus. En... Hoe zo'n wonder gebeurt, het is zeer bijzonder belangrijk om daar ons om, uh, in te diepen, om te kijken hoe dat zit. Nou, nog een keer, ik keer even terug naar de regel 2, want het is bijzonder belangrijk wat hij zegt. En staat het zo, dat nog een keer herhaal ik het, omdat het ander andere aspect wil ik, wil ik het aankaart. En zie hier een man, een Melaats man, Kom, kwam bij hem en goed kijken wat hij. We, de volgende regel. We is de hulo en hij viel voor hem neer. Dus hij viel voor Yeshua neer. Elk, elk woord is belangrijk. Dat hij kwam bij hem. Kijk, het de eerste, de eerste werkwoord is ba. Hij kwam bij hem. Iedereen ziet regel In de eerste regel dus van die. Waar die het staat, de leegte het zet. Hij ba, kwam, ba betekent kwam, kwam naar Yeshua. Ja, yeah? wij weten wat het komen bij Yeshua betekent. Innerlijk, ja, yeah? dat die ook uiterlijk deed, dat is vanzelfsprekend, dat is niet te uh, uh, ontkennen, dat is niet, dat, dat is maar alleen uiterlijk van buiten komen betekent nu. Maar van binnen, hij kwam binnen naar hem toe, hij kwam naar hem toe. Dus, wat betekent komen naar Ishua? Betekent, jezelf hm? klein maken, dus jezelf, uh, ja, dus zijn, zijn wens om te ontvangen, uh, prijs te geven. De komen van zijn, vre van zijn wens om te ontvangen, 4, 3 of 2 of 1, tot 0. Ja, dat betekent komen tot Yeshua. En verder zegt die we ishtahulo, en hij uh, viel voor hem neer. Ba, komen tot Yeshua betekent, wat komen we voor tot Yeshua nog een keer? Komen tot Yeshua betekent doorlopen de vier stadia. Dus stadium 4, dat is mal goed, ja? Stadium 3, 2 en 1. Dat betekent komen tot Yeshua. Jij ziet het, jouw ja, vier stadia doorkomen betekent uh, komen tot Yeshua, betekent ba. En daarna het vijfde stadium, dus dat wil zeggen, en dan komt de mens tot de ketter, ja, tot de kli-ketter in zichzelf. En dit, in dit geval natuurlijk ten opzichte van, van Yeshua zelf, maar uh, het is altijd eerst door te komen binnen jezelf. Eerst vier fasen doorlopen tot, tot, tot, tot, tot en met de Hochma, van jouw kilim, oftewel Hochma, oftewel uh, Daad, so zoals we dat zeggen in We is en dan viel hij he voor hem, voor Yeshua, neer. Neervallen betekent vanaf de vierde stadium, yeah? vanaf het vierde stadium, vanaf, sorry vanaf het eerste stadium, vanaf de hoogma, naar, naar het nul, naar het stadium nul, dus voor de ketter. dat vier vallen, vallen voor Yeshua, so bedekend al neervallen voor yeshua so betekent vanaf de Kilim, de Kabbalah, dus al die, de, de, de hoogste, de de, de minst uh, dunne naar de kliëker, dat betekent vallen uh, voor Yeshua. Oké, okay. dan hebben we nu al de mens die met die zoals we dat, zoals dit, zoals dit, zoals en melachts mens, die dus in twee fases is gekomen tot Yeshua en viel voor hem neer. Betekent absoluut geen aviyut meer hebt, heeft. Wam, waarom wajomar, en hij zei. En dan zei hij tot Yeshua. Belangrijk ook, elk woord is belangrijk in, elke handeling is belangrijk, ook in de, in de volgorde daarvan, zie je? Eerst komen tot Yeshua, vier stadia. dan vallen voor hem, betekent voor de ketter, en dan, Zeggen. Hoe kan je dan anderen zeggen? Anders is het bla bla. Anders is het, is het zeggen alleen maar woorden van vanaf de lippen en daarbij. Eerst van binnen komen naar nee, sure. Jezus. de stadia doorlopen. Daarna uh, dalen af, neer zichzelf neerwerpen voor hem of neerwerpen voor hem. En dan pas spreken. Spreken doet Jezus kan je alleen maar Wanneer kunnen we, wanneer kan je spreken in onze wereld tot elkaar? Wanneer als je elkaar ziet, Eigenlijk. als je elkaar ziet en als je contact met elkaar hebt of dat. t dan kan je elkaar zeg, uh, spreken, dan tot elkaar spreken. Zo so is het ook hier. En dan zegt staat het Dan pas Zij heet tot hem: Adoni, mijn heer. Waarom mijn heer? Omdat ik ben in jou, ja, ik ben, ik kwam naar jou toe. Jij bent mijn Heer. En ik zit nu niet in mijn kilim, Kabbalah, in mijn vier stadia, maar ik ben gekomen tot jou en naar de kliketer. En daar ben jij, daar ben jij de Heer. Daarom zeg ik dat mijn Heer. Imtirce, dan zegt hij nog de volgende. Im c erg wonderlijk wat hij zegt. Indien jij, jij, Yeshua, zal het zal willen, dan zal je, zal je kunnen, in staat, dan zal je kunnen, in staat zal je zijn, dan ben jij in staat om mij te zuiveren. Kijk nou hoe hij zegt. Hij zegt niet dat uh, mijn Heer zuiver uh, mij. Ja? Maar hij zegt: indien jij zou kunnen. Indien, indien, zij, zou, indien jij zou willen. Dus wij zien het helder dat hij. He, er moet ook een wens van Yeshua zijn. Zie je dat? Indien jij zou willen. Dus indien de wens. Er zou uitkomen van jou, van de ketter, de wens om te geven. Dus indien jij zou willen geven, dan zal je mee kunnen zuiveren. Dus hij zichzelf heeft zichzelf eerst, uh, deze Metzora, deze Melaatse, heeft zichzelf eerst uh, opgewekt. ...voor deze zuivering. Ja, en dan zegt hij... ...ja, Jezus... ...als jij zou wensen... ...dus als ook de opwekking... Jou, ...van jou zou komen... ...van jou kan zou komen... ...dus opwekking hoe? Om te wensen. Wens is de opwekking, niets anders. Alleen door onze wens... ...door ons op te wekken... ...voor de zuivering... Wekken wij ook Yeshua ook op voor de zuivering en worden wij gezuiverd. Dan zal hij mee kunnen zuiveren. Deze, dus dat was allemaal van de kant uh, handelingen en de, het hele werk wat uh, een lagere mens doet ten aanzien van het uh, in contact komen met Yeshua. Wat wij zagen hier in dit vers. Zie je dat het werk is? Ja, dat, om tot Yeshua te komen en niet te zeggen van alleen maar een mondje open doen, uh, uh, red me of uh, geef me dit en uh, geef me dat. Het is een innerlijk werk hoe wij dat zien in Brit 3. Het vers 3. Waislach Yeshua et Yado. De volgende regel. Wai Gabo. Wai Omer. Khafetz Anochi. Taher. Tahar. Uwarega nipaa tsarato. En nu kijken we wat is. Uh, de wijze van Yeshua. Hoe het mechanisme zit vanaf van de kant van Yeshua. We kunnen het alleen zien aan de aan werkwoorden. Aan die, wat, hoe, hoe, hij, wat er, hoe hij doet dat doet. Wat, wat deed Yeshua? Wayslach Yeshua et jado. Ik zal eerst vertellen. En Yeshua strekte zijn arm uit de volgende regel. Dus dat is een. Laten we eerst het uh, gewoon vertalen en dan zo weer dat bekeken. We gabo en hij raakte hem aan. Vayomer en hij zei: "Haftanochi, ik wil het. Tahar, wees rein. Ovarega en op dat ogenblik." in een oog in, in, in dat oog op dat ogenblik, nierp a, nierpa'a, werd, zera to, werd zijn melaatsheid genezen. En nu, kijk, gaan we dat bekijken van dichtbij. Er is dus drie, de regel, er is dus het vers drie. Kijk nou, stap voor stap, kijk naar elk werkwoord wat er gebruikt wordt, het is een uh, in dit vers wordt gegeven eigenlijk een, een stappenplan of een stapsgewijze manier van wat Yeshua deed, wat uh, hoe, hoe zijn genezing opgebouwd wordt wij slagen Yeshua uit, je en Yeshua is eigenlijk uh, Letterlijk is het. Uh, zond zijn hand uit. We zeggen dat niet in, in, in deze taal, in het Nederlands. Maar letterlijk is het zo. Zond, ja, zond zijn hand uit. Wij zeggen reikt zijn hand. Reikt, ja, reikt zijn hand. En hier is het. Uh, reikt, ja, reikt. Reikt zijn, zijn hand uit. Dus eerst wat hij doet. De hand, zijn hand uitrekenen. Zijn hand betekent wat zijn hand betekent? Jezus is boven, ja, boven, oftewel hetzelfde is wat boven, of binnen. Dus Jezus is binnen, en die mens die komt tot Jezus, die komt tot zijn ketter, ja, eigenlijk tot zijn persoon, tot zijn ketter, tot de ketter van die toestand, in dit geval is het de ketter van de toestand van het, dat hij komt voor de gene om genezing te vragen. En binnen hem zit je, uh, de, de ketter van Yeshua. Duidelijk. Of binnen, of het is hetzelfde. Of wij zeggen binnen, of wij zeggen bovenaan. Dus de, de, de, de, de bovenste ketter. Dan wat doet Yeshua die strekt zijn hand naar die mens. Wat betekent de hand strekken? reken van zijn bovenste ketter, streek je dan hand naar deze ketter van deze mens, van dit mens die hem om hulp, om hulp vraagt. Want, als, want hier, zit nu, hier is het nu een overeenkomst, overeenkomst duidelijk, overeenkomst naar regenschappen. De, de ene is, Yeshua is de hoge ketter, en ketter, elke ketter is verbonden met elkaar. En die mens is gekomen tot zijn ketter. Daarom, Jezus strekt zijn hand van boven naar beneden naar deze mens. Naar die, naar die mens. Ja? De volgende regel. Weegabo en hij raakte hem aan. Raakte aan. Wat betekent aanraken? Aanraken betekent uh, in het geestelijke. Dat, er, dat twee objecten of twee geestelijke objecten. Wanneer zij een aanrakingspunt hebben, dan betekent in dat aanraking, in die aanrakingspunt, uh, zit er overeenkomst en regenschap. Aanraken dus betekent dat beide op het moment wanneer hij hem aanraakt, Yeshua wanneer op het moment wanneer Yeshua raakt de mens aan. Wat is het gemeenschappelijke tussen die twee personen? Alleen die aanrakingspunt. Die aanrakingspunt die daar zit, de aanraking zit, en Yeshua, en, en de mens, algemeen is dat de punt van waar zij elkaar ontmoeten, dat overeenkomst naar regenschap, dus, dus eerst zond hij zijn hand uit, oftewel, spreide hij zijn aan, hand uit, reikte zijn hand uit, dan de volgende het volgende stadium is. Raakte hem aan. Raakte de mens aan. Betekent. Nu is er wel overeenkomst naar regenschap. waarom er. En dan zei hij ze tot, tot hem. De volgende is. De volgende is. Even, pas het de, derde is. Zeggen. Ja. Zeggen. Nu pas kan hij spreken tot, tot de mens. Weet ik. Jeshua kan spreken tot de mens. Tot de mens pas. Wanneer een mens. Uh, Zichzelf in you know, overeenstemming brengt. Met Jeshua. En verzoek indien. Een verzoek betekent man. En dan. Jeshua uh, strekt zijn hand uit. Raakt de mens aan. Waar dan ook. Naar de plaats. Die pijn doet plaats waar tekort is. En, en, en dan zegt hij. Zeggen betekent al. Handeling gaan uitvoeren. Van hoger. Als een hogere zegt. gafets wets En zegt hij dan. Ik wens. En welke wens heeft hij zo. De wens op te geven. Ja. Betekent ik wens. Betekent. Ik geef jou dat licht dat in mij straalt. Een mens doet man op zijn stegen. En ik geef jou wat de madde. Ja, de madde, dus de, de, wat van boven komt, via, door mijn vader. Dat geef ik aan jou. Tahar, wees rein, zegt hij Zie gebiedende wijs. Niet zoals de taal van die, van die rabbijnen van... Uh, ...van... ...ga maar leren iets en dat, of ga dat, of allemaal woorden, maar... ...gewoon bevel, als het ware, tahar, wijs rein. Dat betekent uh, kracht. Hij laat kracht oefent kracht uit, door dat licht wat hij ontvangt, van zijn vader, en wat hij doorgeeft geeft aan de mens. En op dat ogenblik, werd zijn melaatsheid genezen. Dus zijn betekent zijn, uh, kwaad wat in hem was, zijn vijand wat in hem was, die was genezen. betekent, uh, ophield om zijn vijand te zijn, ophield om kwaad te zijn. Genezen is dat wat hij hem genezen had, het feit dat hij hem genezen had. Is het voor altijd, of voor een, eens en voor altijd? Absoluut niet, eenmalig. Heel. Eenmalig, omdat, betekent niet eenmalig, betekent, uh, als die mens niet meer zo, zou, gaan, zo, zou gaan zondigen, dan is hij genezen. Heel. Het is niet als een uh, als een massage. Ja, dat na een half uurtje ben je weer... voel je weer pijn en... de oorzaak wordt niet... niet... Gene, wordt niet... Uh, aangepakt. Hier wel, Yeshua pakt hem wel goed aan. Dus de mens is nu genezen. Maar... de wil van de mens... Ja, zijn eigen... vrije keuze blijft... ...aan hem zijn verantwoordelijkheid. Daarom vaak zegt hij zo... Uh, ...ga naar huis of ga daar... ...maar ga niet meer zonder. Ja, dat is aan jou. Jij bepaalt het, niet ik. Niemand bepaalt het, niemand anders... ...die het voor jou kan doen. Dit moment, op dit moment, dit moment... ...was jij opgewekt... ...en ik was opgewe werd opgewekt voor jou. Maar... ...wat je doet een andere keer... Moet je zelf weten. Vier na de punt. Dus vier betekent vier, zeg so ik, in. vier, het vers vier. Wat jomere lave Jeshua? Re, de volgende regel. Alt is saperle is. We Hera e e la kohem. krafta e ta korban. Ashert moshe. De volgende regel. Le e Ook dat is een geweldig wat je nu vertelt, Yeshua. Wei jomere love, Yeshua, eerst vertaal ik En Yeshua zegt, en Yeshua zei tegen hem. Tegen die. Uh, die mens die hij genezen had. Kijk goed, je zegt, wat je zegt ons. Ré, kijk goed, kijk, zegt hij tegen Of kijk uit. Ayte saperde is, vertel aan niemand. Zie wat je zegt ons? Velech en ha. hera e, laat jou, vertoon jezelf, aan een priester, aan een kohen, aan een priester, aan de priester. Weekrafta het akkoordbaan en brengen een overhande. Ashertziwa Moshe, zoals Moshe had, de volgende regel, zoals Moshe had uh, opgedragen, le le hem, hen tot getuigenis. Vele dingen zitten hier, let op. Dus wat is zo? Zei hij hem dus. Reë, -e, kijk. Vertel, vertel, uh, vertel het niet aan. Vertel het aan niemand. Zie je dat wat hij zegt? Dus? Vertel het aan niemand. Hoe kan het aan niemand vertellen? Het is een wonder gebeurde aan, aan hem. En uitpraten. En dan gaan eventjes aan anderen, aan iedereen te kletsen, aan iedereen vertellen. Het wonder is aan mij gebeurd. Ga naar een psychiater, ga naar je anderen, naar je familie, en allemaal, allemaal, vertel eens erover. Ga maar hoe geweldig uh, het is. Kijk nou wat Yeshua zegt. Ga niet aan geen, geen mens vertellen. Eigenlijk, het is een, een innerlijke belevenis. Het is het werk wat jij gedaan hebt. Tijd tot tijd met het heilige. Moet je aan geen mens vertellen. Want daardoor stel je jezelf uh, in gevaar. Jouw eigen bloot stel je jezelf aan jouw innerlijke. Jou, ga je je hart als het ware daarmee verpachten aan een ander. Want jij gaat aan iemand vertellen. Jij was op het niveau van mij. Jij was op het niveau van ketter en waar jij jouw genezing ont, ont, had ontvangen. En nu ga je praten met een, met een mens. Is staat dit. Daarom vertel het niet aan een mens. Waarom? Mens is betekent immer, iemand die zit in zijn vier stadia van de wens om te ontvangen. Als je hem, hem gaat vertellen, wat gaat het gebeuren? Je gaat contact hebben met zo iemand. Doet erin toe wie? Dan heb je dan, wat moet je doen om hem te vertellen, om hem in hem in contact te komen, wat heb je dan, moet je dan afdalen naar een mens die dan in de wensen om te ontvangen zit, en dan jouw, de kracht wat je had aangetrokken van hem, door jouw contact met een andere mens gaat naar hem, naar zijn, naar de citra agra, via hem ook. Het gaat ook naar de onreine krachten. Wat je net had wat je had net aangetrokken, van mij, de kracht. En jij gaat het nu, je gaat het nu dan ver-, verdoen aan, uh, aan praatje, aan het vertellen, en dan gaat het, uh, verloren, gaat het aan naar de citra Achra wat heb je, wat heb je bereikt. je wat het is? Dus, Jij ja, hebt net op het, op een, in jezelf, diep in jezelf, ergens een plaats uh, uh, klaargemaakt. Ja? Een plaats van die overeenkomst naar regenschappen heeft met die van mij. Door inspanning te leveren, door jezelf uh, tot mij te komen. Tot ja, neerdalen voor mij. Daarom, op, die, op deze wijze heb je dat van mij de genezing ontvangen. En nu ga je zo naar, dat, naar de grove toestanden van een grove toestand van een mens hier in deze wereld. En dan ga je hem uh, je hart verpachten door het verhaal uit deze heilige plaats in jezelf uh, te vertellen. Dat betekent bloot te stellen in plaats van deze plaats deze plaats in jezelf, uh, verborgen te houden voor jezelf. We leggen, maar, maar dan zegt hij daarna zegt hij iets van, en ga, laat je zien, of to, vertoon jezelf aan de priester. Waarom moet je dan naar de priester gaan? Yeshua is hoge priester, de hoge priester. Eens en voor altijd, welke priester moet je, waarom moet je nog naar een, een of een andere priester van vlees en bloed gaan. Om zichzelf te vertonen aan die priester. Zie je wat hij zegt? Wat een beetje lijkt wel een, een, een, een controversieel iets. En dan zegt hij hem nou, oké, okay, ik heb jou genezen. Waarom, waarom. ...waarom moet je nog naar die priester gaan... Heeft die priester, ...heeft die priester jou dan genezen... ...dat jij moet naar hem... ...kan die priester jou genezen... ...kan een of een andere priester jou genezen... Ja? ...waarom... ...zegt hij tegen de, de mens... ...dat hij moet... ...want de, de tempel stond nog... ...de tempel stond nog overeen... ...en... ...dan zegt hij tegen hem... ...ga dus naar de priester... En breng offerte, breng korban, breng dus een, of het een, een dier dier mag zijn, ja, of, of een lammetje of uh, afhankelijk van de gesteldheid van de mens, van de zijn, gewest, welgesteldheid zijn van de mens wat die, wat die heeft van de inkomsten, van, dus hij kon ook een... Uh, duif duif brengen of een andere, andere die, die dat nog niet kan kan ook bijvoorbeeld een een broodje een soort broodje brengen dat soort. dus iedereen mocht het naar zijn eigen, op zijn eigen manier dat doen uh, maar dan breng dan de korban breng dan de offer over... breng dat naar de tempel naar die, naar, dus naar die priester Waarom is dat zo? So? Waar is het voor nodig? Zo so werd het ingesteld. Uh, de tempel en Moshe heeft deze dienst ontvangen. Um, om op deze manier de mens te doen komen. tot In reinheid met, um, met zichzelf en met Hashem. Waarom dan zich richten tot Yeshua? Als er, als er de tempel daarvoor was, waarom moest die uh, Metsora, waarom uh, deze melaatsen, waarom ging die, deze melaatsen niet direct naar de tempel? En het is wel de manier, daar ook, uh, weet ze de manier om mensen te genezen, waarom niet ging je niet daar naartoe, maar naar Yeshua? Dan zeg je tegen hem, vreemd, dat je moet dat gaan dan, maar dan Jezus zegt het even, even extra aan het einde van dat vers. Le-i-doet le-hem, ah, hef, hef voor hen uh, ter getuigenis, ja, om, ja, dus ter getuigenis voor hen, dat zij dat horen, nee, dat zij dat horen, dat zij, uh, omdat Jezus had gezegd, ik kwam niet te ontbinden, ik kwam te vervullen. Ja of niet? Dus betekent dat hij daarmee Jezus liet zien, dat, dat um, zij genezen, ja, dus de, de wijze waarop de tempel, in de tempel, door de door priester genezen werd dat was het zinnebeeld ja, van wat ik doe, wat ik Yeshua doe. Vanaf mij, vanaf nu, vanaf deze tijd, vanaf mij dus, uh, zal het niet meer nodig zijn, want de Heilige Geest doet genezen. Maar nu de tempel nog even bestaat, terwijl nog ik leef. Ik ben gekomen, maar de tempel is staat nog. Want de tempel stond nog even. Na de komst van Yeshua. De tempel stond, waarom, waarom waren, waren zij beiden? Waarom was het Yeshua? Was gekomen en de tempel was nog overeind. Waarom is het zo? Om aan hen ook te geven. Uh, de kans om inkeer te doen en volk Israël de kans te ge geven om verder inkeer te doen om uh, uh, tot in, om te komen tot om Yeshua als Mashiach te aanvaarden dus daarom zegt hij ook dat doe dat wat zij zeggen, doe dat wat Moshe zegt uh, dat is uh, zo aan Mose is het gegeven. Het is dan volgens de um, het verbond naar vlees. Ja? Ik kwam met het verbond naar, naar geest. Vanaf mij van, niet meer zo al nodig meer om uh, offerandes... Andere overhanden te brengen dan. Overs te brengen dan. Uh, geestelijke handelingen te doen. Geestelijke um, inkeer te doen. En niet uh, naar vlees. Uh, zoals het volgens de wet, de wet uh, van Moshe Maar hij liet ermee zien dat de wet van Mosche uh, blijft. Uh, intact. Alleen, er komt de tweede, stadie, de tweede fase, dat is de fase van de Heilige Geest. Genezing door de Heilige Geest. Vijf. Wei hi Weigash, elava, sar, mea of weigonu in pause.